Erik gaf iedereen een hand en klom verlegen op de rug van de hommel. En met een wijde boog vlogen ze de avond in. Het begon al donker te worden en het was tamelijk koud. Erik drukte zijn blote voeten stevig in de warme vacht van de hommel. Hij keek naar beneden. De rode grisand was nu nog maar een klein rood puntje. Wanneer je er zo van buiten naar kijkt, meneer de hommel, dan lijkt het fantastisch om in zo'n bloem te mogen wonen. Maar als je binnen bent geweest, dan ben je blij dat je er weer uit mag. Dat is een heel verstandige opmerking wat u daar plaatst. Oh, dank u wel. Ja, ik zei het zomaar. Ja, dat is juist het aardige ervan. Kijk, als je een halve dag over iets naaf zit te denken, dan is het geen kunst om iets belangrijks te zeggen. Ik ben zelf namelijk nogal een denker. Als u eens even achter u wilt voelen in mijn zak, dan komt u een boekje tegen. Daar kijk ik nog wel eens in. Ken u het vinden? Ja, ik heb het. Het weten en het zijn. Wat betekent dat? Nou, eerlijk gezegd begrijp ik het ook niet helemaal. Ja, maar waarom leest u het dan? Ja, kijk, ik bekijk alleen maar af en toe de titel. Ja, dat mag nog gek klinken, maar telkens, als ik die titel zie, ga ik vanzelf een beetje dieper denken. Dan merk ik dat ik, dat ik denk, dat ik een denkend iemand ben. Een denker, kortom, een hommel. Ah, we zijn er meneer, stapt u maar af. Fijn, dank u wel. Zeg, bedankt voor het brengen. Uh, ja, nou, u hoeft mij niet te bedanken, meneer, hoor. Uh, zullen we je gelijk maar even afrekenen? Oh, hoeveel... Uh, hoeveel moet u hebben? Dat laat ik al meneers eigen beleefdheid over, meneer. Ik heb vrouwen, en kinderen, meneer, om voor te zorgen. Uh, ja, ja. Oh, uh. wacht hier. Ik heb nog een klompje honing. Alsjeblieft. Maar meneer, dat... Dat ken ik niet wisselen. Dat hoeft ook niet. U mag het houden. O, oh, dank u wel. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Het was nu echt donker geworden. Erik keek een beetje beteuterd om zich heen, om te zien of hij het hotel ergens zag. Niet dat hij bang was... Maar hij schrok toch wel even toen er plotseling een oog voor zijn gezicht heen en weer wiebelde. Dat hem strak bleef aankijken. D dag, oog, bent u alleen of uh, zit u ergens aan vast? Het hoort bij mij. Uh, wilt u een kade? O, oh, dag meneer Slak. Ja, ik, ik zoek het hotel. Heel goed. Maar wilt u voor mijn oog blijven staan, zo kunnen we niet praten. Fijn, dank u wel, anders zie ik u niet. Zeg, pas u wel op dat u het niet aanraakt, mijn ogen zijn heel gevoelig. Ja, dat weet ik, als je tegen een slakkenoog oog tikt, dan rolt het zich helemaal op. Oh, alsjeblieft zeg, ik voel het al als u er het alleen maar over hebt. Oh, maar ik weet niet tegen welke van de twee ik moet praten. Uh, neemt u het rechteroog maar, dan haal ik het ander zo lang wel binnen. Zo, wilt u een kamer voor één nacht? Uh, ja. Met ontbijt? Nou, liever met een bed. Ik heb net al heel veel gegeten. Stromend water? Ja, maar het moet niet te duur worden. Maar dat kunt u toch wel betalen? Uh, ja, uh, goed, dan wil ik die kamer wel. Heel goed, komt u maar achter, man, is hier vlakbij. Zou het niet wat harder kunnen? Kunnen wel. Maar ik doe het niet. Het gaat zo traag. Ik word er een beetje kriebelig van. Kriebelig? Oh, nou, ik word er niet kriebelig van. Ik begin nu te begrijpen wat het betekent als iemand zegt. zo langzaam als een slak. Wat betekent dat dan? Wat betekent wat? U zei dat u nu begreep wat het betekent als iemand zegt zo langzaam als een slak. Toen vroeg ik, wat betekent dat dan? Lieve hemel, dat is om tyraliers van te worden. Tyraliers? Wat is dat? Tyraliers? Ik weet het niet, ik, ik, ik zei zomaar wat. Ja. Maar nu weet ik nog niet wat het betekent. Wat? U zei dat u nu begreep wat het betekent als iemand zegt, zo langzaam als een schak. Toen zei ik, wat betekent dat dan? Toen zei u, dat is om pure geworden. te worden. Toen zei ik... Wat is dat dan? Kurelius. Ik snap er niks meer van. Gaat het te vlug? Zal ik het nog een keer uitleggen? Nee, ik begrijp het toch niet. Oh, had u dat maar meteen gezegd, dan had ik me de moeite kunnen besparen om het uit te leggen. Ah, we zijn er!